9 uur. Freddy Fontaine met het NOS-journaal. De president van Oekraïne wil van Tsjernobyl... een toeristische trekpleister maken. Het gebied rond de voormalige kerncentrale is nu afgesloten... en zo goed als verboden. Vandaag werd het gigantische omhulsel officieel gepresenteerd... dat over de kernreactor heen is gebouwd. Vorig jaar hebben meer dan 50.000 buitenlanders... met speciale excursies het verboden gebied al bezocht. Het leidt vaak tot ergernis. In 1986 was er een ontploffing in een van de reactoren. Daarbij kwam een radioactieve wolk die een groot gebied in Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland vergiftigde met nucleaire straling. Ongeveer 350.000 mensen werden direct na de ramp geëvacueerd. Het aantal doden door kanker zal naar schatting uiteindelijk oplopen tot 9.000. Premier Rutte gaat volgende week voor de tweede keer op bezoek bij president Trump in het Witte Huis. Er is van 16 tot en met 19 juli een Nederlandse handelsmissie in Boston. Op de 18e is de ontmoeting gepland. Het is nog niet bekend welke onderwerpen op de agenda staan. Het Zweedse bedrijf Vattenfall gaat ook het tweede deel bouwen van een groot windmolenpark op zee. Dat staat op 20 kilometer afstand van de kust ter hoogte van Zandvoort tot Scheveningen. Voor de Nederlandse kust wordt de komende jaren een groot aantal windmolenparken op zee gebouwd. In 2030 zal mede daardoor 70% van de elektriciteit duurzaam zijn. En afvalverwerkers en groenbedrijven zoeken naar een oplossing... voor het verwerken van afval van de eikenprocessierups. Sinds vrijdag staat dat afval noodgedwongen opgeslagen... bij de bedrijven die de rups bestrijden. Want afvalverwerkers weigeren het. Omdat uit zakken die scheuren weer die haartjes van de rupsen kunnen vrijkomen. En die kunnen problemen veroorzaken voor de medewerkers. Het weer, vannacht wat lichte regen, morgen buien. Vooral in het binnenland, maar er is ook af en toe zon. En het wordt morgen 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeers Dit is John van de ANWB. Er staan geen files. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de koebel?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 Hey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 in the wind. Well, that's awesome. Yeah.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 Go! En Zomerheers. Zomerheer.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 69. Straks meer. V FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.